Specialist van de SP-fractie. Hij weet nog niet wat hij na de verkamerverkiezingen in september gaat doen. Bij stadion De Kuip in Rotterdam zijn zo'n 10.000 Feyenoord-fans bij elkaar gekomen om de tweede plek in de eredivisie te vieren. Rond half acht kwam de spelersbus aan bij De Kuip. De spelers werden buiten het stadion opgewacht door nog eens zo'n 3.000 supporters. Vanmiddag won Feyenoord in Friesland met 3-2 van Herenveen, waardoor de Rotterdammers als tweede eindigden. En daarmee is deelname aan de voorronde van de Champions League verzekerd. In het Limburgse dorp Eigelshoven bij Kerkraden zijn de kelders van een paar huizen onder water komen te staan. doordat er waterleidingen waren gestolen. De politie gaat ervan uit dat de diefstal het werk is van koperdieven. In de oude, leegstaande huizen zitten nog koperen waterleidingen. De huizen in Eigelshoven staan op de nominatie om te worden gesloopt.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 En welkom terug bij Inspiratie Radio. We hebben als gast Mark Hoek. En Mark is shaman. En uh, we gaan eerst eens even naar uh, Herman. Hallo. Herman. Uh, ik weet dat jij uh, veel ervaring hebt met, uh, met shamanisme. Uh, je hebt twee jaar een uh, jaartraining begeleid bij uh, Roelien. Ja. Roelien de Lange, die is hier ook als uh, gast geweest. Uh, ja, hoe kijk jij naar het uh, shamanisme? Um, ik kijk naar shamanisme als een persoonlijke groei. Waarvan je als persoon dichter bij de natuur volgens de natuurwetten kunt leven. Um, de huidige maatschappij vergeet dat ze onderdeel zijn van de natuur. Ze denken dat ze alles kunnen regelen en alles kunnen maken enzovoort. De, de maakbare samenleving. Terwijl we eigenlijk gewoon onderdeel daarvan zijn. En die realiteit die besef je als je je dus met het shamanisme bezighoudt. Maar er zijn, zoals Mark al zei, heel veel vormen van shamanisme. De laatste tijd doe ik veel met uh, Linda Wormhout. En dat is weer de Scandinavische invloed, zeg maar. Van, uh... Heb je ook al. Hoe ja, zit dat dan? Veel... Hoe zit dat dan? De Scandinavische invloed van uh, shamanisme? Dat het is meer dan? naar het dodenrijk toe. Meer, en meer naar de binnenkant van je ziel. Oh, het, hoeft niet, uh, het hoeft niet van Indianen alleen maar te zijn, nee, shamanisme. Nee, nee dat uh, heeft Mark ook uh, duidelijk in het aangegeven. Nee, wat, wat, wat, wat, wat, wat is de, de range van shamanisme? Dan vraag ik even Mark. Uh, je komt het over de hele wereld tegen. Het is gewoon. De, ja, Ik denk de oorspronkelijke. Uh, spiritualiteit. Ze zeggen wel eens dat. Uh, dat de mensheid. Dat, is, uh, dat was een artikel in National Geographic. Een keer bijna is uitgestorven geweest. De mensheid. De mensheid. En toen vanuit het Altai gebergte. Is, is de mens toen weer. <coughs> uh, verspreid geraakt over de hele wereld. En. Ja, de shamanen zeggen dat daar dan zeg maar de oorsprong is van alle verschillende vormen van shamanisme. En dat is toch altijd als de onderstroom uh, ja, in alle culturen gebleven. Want daardoor vind je het ook over de hele wereld. En in onze cultuur zie je dat nog steeds. Het eerste wat een kind krijgt is een rammelaar en een trommel hmm. en een fluit. En dat zijn ja, de, de oorspronkelijke de basis, uh, in, ja, instrumenten. instrumenten. Maar kan, kan elk volk dan... Uh, nou ja, leg ik dat uit. Uh, kan, kan, kan je van elk volk zeggen dat ze een shamanistische stroming hebben? Bijvoorbeeld van de Nederlanders? Ja, natuurlijk. Ja, alleen heet het niet zo. Want? Hier noemen ze het Nederlands hervormd. Of uh, weet ik veel wat. Maar noem je dat ook shamanisme? Nee, maar nee, de heksenstroming. De, de heksenstroming, de bikkap. De, de, de, de heilige plaatsen. de meeste kerken zijn op... Op, op, op heilige plekken op, gebouwd. Op krachtplekken ja. gebouwd. Het, uh, de, de allerlei... Uh, Huismiddelen in de huisapotheek. En wat ik zeg, een, een knuffeldier, je, je, je teddybeer, dat is ook de eerste stap naar een, uh, naar een krachtdier. Op die manier, dat, dat, dat zit eigenlijk. Ik, ik geloof ook niet dat je kijk, wij, wij denken door onze scholing denken we vaak in concepten. Maar shamanisme je brengt je weer terug naar, naar de, de stroom. <coughs> Vanuit die stroom krijg je dingen uh, vorm. He, dus je probeert je weer te verbinden met een laag dieper vanuit die stroom. en van daaruit dingen vorm te gaan geven. En ik vind dat altijd bij een nieuwbouwwijk zo'n uh, uh, zo, zo schrijnend voorbeeld bij wijze van spreken. Van, dat is allemaal heel slim over nagedacht. Het is heel praktisch. Maar je ziel gaat er een beetje dood. He, en omdat het, het, het is niet met ziel ontworpen. He, we zijn zo'n rijke uh, maatschappij. Maar het is toch alsof we... Nog steeds aan het overleven zijn. Misschien is dat nog een echo van de oorlog, dat weet ik niet. In plaats van dat we de schoonheid die in ons is, uh, gestalte geven. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar die oorlog in Irak, daar is, weet ik veel, misschien wel duizend miljard dollar aan wapens en, en, en, en, uh, en kogels en bommen aangespendeerd. Onder de naam dan van, dat hoef ze te beweren, uit als uh, goed voor de mensheid. Maar als je dan voorstelt dat ze dat voor inspiratie hebben. Bijvoorbeeld naar een reis van Mars om maar een hele andere richting te geven. He, dat kost evenveel. Dan was de hele mensheid opgelift. Mm -hmm. Kun je ja. daarom blij van zouden zijn. Maar he, dus, dus je ziet dat, dat, die diepere laag. Daar zit groeien. in. Ja, en wat als je is dan? Eruit vanuit de mind komt. Ja, dan krijg je afgescheidenheid en de meest bizarre constructies. Wat ik met het voorbeeld uh, net wilde zeggen is dat eigenlijk het einddoel allemaal hetzelfde is. Alleen de een noemt het shamanisme, de ander noemt het pagan, en weer een ander die noemt het deka, Ja, en, en, en, en daarom, uh, daarom zijn we eigenlijk hier om, om eens te definiëren wat is dan shamanisme ten opzichte van al die andere richtingen. Hè? Wat is, waar, hoe onderscheidt shamanisme zich bijvoorbeeld van spiritualiteit? Of van, uh, ik, ja. ik denk het verschil met shamanisme is, is dat het... Uh, nou de, ja, wat ja, ik zeg, er zijn heel veel verschillende vormen. En is dat je teruggaat naar, naar de basis of, of, of van waarmee je begint. En ik denk, een van de dingen waarmee je begint is, is dat je waarneemt. En dat is perceptie. Uh, hoe ik mijn shamanistische jaartraining bijvoorbeeld heb gedaan, is dat je begint eerst dat je bewust wordt van energie. Ja, dus dat je leert dat je een, een energieveld hebt en dat dingen energetisch zijn. Want dan ga je mee voorbij de dualiteit. En de meeste mensen denken, oh dat was een goede dag, dat was een slechte dag. Het was gewoon een dag. Als je dat loslaat voorbij die dualiteit. In een energie komt. Dan leer je dat je je energie lichaam op kan bouwen. En als je energie lichaam opgebouwd wordt. Dan klap, klap je open zou je kunnen zeggen. Dan komen je spirituele zintuigen. Je geestelijke zintuigen gaan dan open. En zeg maar de een ervaart het als helderziendheid, De ander als intuïtie. of nou ja, hoe, hoe je dat dan ervaart. Mm -hmm. hè, dat is dan weer iedereen. Afhankelijk van je medicijn. Of van, je, hè, van, van wat bij jou past. <coughs> en dan. Dan word je opeens een, een geestelijk wezen. En dat is maar, een heel groot verschil. Dat, zijn, dat, zijn, dat is natuurlijk allemaal waar. Want je zegt maar wat is dan bijvoorbeeld. Even, even heel praktisch. Wat is nou het verschil met hekserij. Hè, of wicca En shamanisme. Daar kan oh, ik wikken, te weinig voor. Of misschien. Ik, uh, ik, ik, ja. ik, denk, ik denk van zeg maar bijvoorbeeld met de kerk. Die leven uit een vorm. Yeah. En daarin moet de ziel passen. Kijk waar, waarom het nu misloopt met de kerk. Is omdat ze zo aan die vorm hebben vastgehouden. En het past niet meer met het wetenschappelijk inzicht. Een van de dingen wat ik als kind heb gemerkt was. Want ik zat op een christelijke school. Ik wou heel graag in de Bijbel geloven. Want dat, hè, dat waren toch volwassen mensen die dat zeiden. Maar als je dan een vraag stelde. Omdat je iets niet snapte. En dan zag je dat die leraar zelf aarzelde. En toen, ik denk dat in de vijfde of zesde klasse was, Had ik het gevoel dat ik een keuze moest maken. Of ik werd gelovig. Maar dan moest ik zelf een beetje dommer zijn. Of ik werd wetenschappelijk. Maar dat kon ik niet meer geloven. Dit ja. is jouw verantwoordelijkheid, ja. deze opmerking. <laughs> <laughs> um, ik denk nee, zo. Nou, ik, uh, uh, daar sta ik voor. <laughs> ja, ja. Dat was voor mij een keus. Ja, ja. Ik, ik, ik, ik, ik zeg niet dat die keus terecht maar dat voelde tegenstrijdig aan. En dat, daardoor krijg je eigenlijk zieloze wetenschap. Omdat die twee niet zeggen: de kerk heeft zijn, van dat gebied blijven jullie af. Dat is van de kerk en dat is van de wetenschap. He, daar zijn mensen voor, he, dat is met uh, Huygens of zo, dat de uh, aarde mm -hmm. om de oh, ja. zon draaide en niet de zon om de aarde. Is dat toen in de baan gedaan. <kwijnt> maar dat is bij alle andere tradities. Zeg maar bijvoorbeeld in boeddhisme. Is dat niet zo? De Dalai Lama omarmt de wetenschap. En ik denk daardoor dat die terugkeer is naar, van, naar onze wortels van onze spiritualiteit. Is nodig omdat die, die splitsing die er opgekomen is. Waar we eigenlijk allemaal last van hebben. Mm -hmm. uh, ja dat we, we op zoek zijn naar de wortels van waar gaat het over. En het begint bij perceptie. Want een van de dingen die ik altijd. Ja, maar, maar wacht even hoor, we gaan, we gaan heel ver alweer. Ja, ja, dus er ik probeer nog steeds onderwerp. even het shamanisme te. Ja? te Jij weet veel van Wicca van hekserij en van shamanisme. Wat is het verschil? Ik zou Wicca willen vervangen voor natuurmagie. Mm -hmm. En de natuurmagie is meer in onze komterijen. Dus uh, Engeland, Zuid-Engeland. Uh, daar komt eigenlijk de, de Wicca vandaan, de hekserij. Carol Gardner was een van de pioniers daarvan. Ehm. Um, Stonehenge, niet te nou, vergeten, op, op, op, op krachtplekken. Um, ik denk dat het grote verschil is dat je shamanisme met medicijnmannen kan vergelijken, zeg maar. Mm -hmm. En dat je heksegeën hey, waren kruidenvrouwtjes, maar in grote lijnen komt het toch weer bij. Punt. Ja, dat in grote lijnen, uit. uiteindelijk natuurlijk moet het allemaal tot hetzelfde leiden. Dat, dat is logisch. Maar t, t, t, t, er is niet echt een duidelijk verschil, hoor ik jou. Want kruidenvrouwtjes, shamanen, dat, dat is natuurlijk heel vaag. Um, het is heel vaag misschien voor jou. Voor mij is het heel duidelijk. En ik ben juist eclectisch, dus ik pak eigenlijk van alle tweede dingen naar mijn ideeën. Ja, maar, dat snap ik, maar het gaat even om de definities. Wat, wat, wat is shamanisme ten opzichte van hekserij? Wat is shamanisme ten opzichte van, ja gewoon volgens mij de cultuur het ja. is gewoon een cultuurverschil. Maar ik, mij... ik, ik krijg het niet helder. En dit, het lijkt er wel op of, of het ook niet helder te maken is. Zo, zo, zo, zo ja, dat nee, is wat, een beetje wat, wat, ik, wat ik nu... Wat, wat het is. Hoe ik het persoonlijk beleef. Hè, dat, maar misschien doe ik daar de wikker tekort mee. Mm -hmm. is, is hekserij is meer dat je samen uh, dat je met de god en de godin werkt. En dat je die energie uh, doorlaat stromen. Of met die energie werkt. En... Hoe ik zelf persoonlijk uh, shamanisme beleef, maar misschien doe ik daar de wikker te komen. Is dat je met die energie naar voorbij gaat. Dus dat je ook de leegte in gaat. Ja. Ja, je, gaat je gaat voorbij de dualiteit, je gaat in die leegte. En ja, die is gevuld. Ja, dat klinkt natuurlijk raar, maar. Nou ja, mm -hmm. en, nee, dat is ja. Dus, dus wat dat betreft, een, een shamaan die gaat meer op reis en keert dan weer terug. Terwijl een, een, een, een heks meer. Uh, ja, voor de aarde zorgt. Voor de aarde oké okay. Ja, dat vind ik een mooie. Het gestructureerd is enzovoort. Nou, we, we laten het maar even, dit onderwerp. Ja. Want het, ik, dit is dus, ik wist niet dat het zo ingewikkeld uh, zou zijn. het nou, is meer omdat maar, het zo'n breed onderwerp het is. Een, nou, een onderwerp. gek kan meer vragen dan een wijze ja, kan antwoorden. He, dat is <laughs> ja, dus een uh, spreekwoord. Uh, uh, ik, ik wil nog even vragen, wat heeft shamanisme jou gebracht, uh, Herman? Uh, verruiming, uh, menselijkheid en normaal het inzicht dat ik onderdeel ben van Hmm. en dingen waar, die ik vroeger gek vond... Hè, uh, mensen omarmen, uh, dat soort dingen meer... die vind ik nu dus doodnormaal. Hmm. Dus ja, ik ja. was een beetje strak opgevoed, zeg maar. En ik ben wat ruimer gaan kijken. En en, en welk aspect van shamanisme vind jij het mooiste? Wat omarm je het meest? Uh, de gelijkheid. Hmm, leg dat eens uit. De gelijkheid van iedereen die dus in zo'n kring staat... Uh, ...het delen, het ontvangen, het geven. Wil je de verbinding ook? Dus de verbinding, dus is de antwoord ja. daarvoor. Ja. En je bent er nu uitgestapt? Nou, Uit de jaartrainingen van de, Rolien? Ja, precies. Ik heb heel veel andere dingen te doen... ...en op een goed moment moet je gaan kiezen. Ja. En een van de keuzes is dus geweest... ...dat iemand anders mijn plek bij Rolien heeft ingenomen. Omdat ik dus geen tijd meer heb om dat uh, te doen. Maar ik heb het uh, ruim twee jaar gedaan. En ieder weekend richting... Uh, ja, uh, vier akker, Dat is toch behoorlijk, uh, behoorlijk wat. Ja. Nou Herman, ja, ik, ik wil je nog adviseren om het laatste stukje... Het mag niet misschien niet het laatste, maar in ieder geval... Een heel mooi stukje, dat is een zweethut, een keer te gaan doen. Ik ga absoluut een nou, dat, zweethut dat, uh, doen. En ik, ik, ik, ik, ik, zo ik hier zit, snap ik niet dat uh, Mark en Rolien nog niet samen... Op de grote boerenerf bij Rolien een zweethut hebben gemaakt. Ja, dat kan hè. Uh, bij Roelien kun je ook zweethutten doen. Oh, dat is is dat, uh, nee, er zijn dat dat heel dat veel hoor. Er zijn misschien nee, nee, nee, wel honderd. Nee, om is te, te, te voorkomen. Bij Roelien kan je dus geen zweethutten oh? doen. Wat dacht je dat zei? Nee, maar het zou dus een hele mooie combinatie zijn. Uh. Om Mark een keer uit te nodigen. Om bij Roelien een ceremonie te doen. Ja, dat, Want bij, zij kan heeft je daar toch heel veel... Uh, en dan zou je daar dus zweethut doen. Goed, Mark, we gaan even door met, uh, met healing. Dan heb je nu alles. Uh, we gaan even naar de zweethut weer. He, uh, even samenvattend. Uh, je, je zei van Nou, naast de gewone sauna-aspecten die we in het Westen kennen, hebben we ook nog healing, vision, wedergeboorte en loslaten van je ego. Uh, we waren bij, het, bij de healing. Uh, waren er nog meer dingen die je zou willen toevoegen? Misschien kan je nog even heel kort samenvatten van de dingen die je er nu al gezegd heeft over de, over de healing. Ja, wat mij betreft is healing niet zozeer alleen maar het oplossen van je problemen. Maar het is ook realiseren dat, dat, uh, dat het stukken onverteerbaar zijn. Dus wat mij betreft is healing je weer leren verbinden. Dat dingen niet voor niets op je pad zijn. En dat je dan weer zin krijgt om in plaats van een probleem een uitdaging te zien. Zodat je dingen aan, aan gaat pakken. Wat ik al zei, weet je, net zoals je, dat je huis regelmatig moet schoonmaken, je ijskast iedere week boodschappen voor moet doen. Geldt dat natuurlijk ook voor je eigen, eigen uh, emotionele lichaam, voor je mentale lichaam. Het, je moet dat onderhouden. Ja. Je maakt als mens iets mee. En daar de zin, en daar de lol in, in, uh, in zien. Dat is volgens mij healing. En soms kom je zo'n groot stuk tegen. Of heb je zeg maar een groot verlies. Waar je dan uh, geen raad meer. hebt. En dan vraag je voor hulp. Zodat iemand je begeleidt. Om dat een plek te geven. Of dat in een groter verband te zien. Daarnaast denk ik dat healing een opstap is. Voor je spirituele groei. Mm -hmm. Want soms zijn dingen gewoon te groot. En moet je ruimte maken in jezelf. Om dingen een plek te kunnen geven. En, ja, en dan krijg je dat... dat en dat vind ik dus tot zweetutte. Dus dan krijg je bij je vision en het ontdekken van je medicijn. Uh, dan word je groter dan wat je ooit, ooit, ja dat is tenminste bij mij dan gebeurd. Je wordt opgevoed en dan word je in een, ja, weet je wel. Ik weet nog, toen ik jong was, dan had je zo'n reclame. Je bent jong en je wilt wat. Nou, ik was jong en ik wilde wat, maar ik had geen idee wat ik wilde. <laughs> en dan werd dat op de tv zo keurig gezegd je bent jongen je wilt wat en dan lieten ze zien wat je dan eventueel zou kunnen willen nou dan denk ik oh gelukkig ik weet wat ik wil dus, dus eigenlijk wist ik niet zo je, je zit vol met levenslust en je hebt geen idee waar je naartoe wilt en in het Charminisme ja, heb ik nog gevonden dat zijn dingen die je wilt dat zijn eigenlijk wat je wezenlijk wil wat vervulling geeft dat zijn de, de, de dingen van je ziel en we hebben geen idee meer denk ik dan ja, dat is wat ik zo om me heen heb gezien hoe je daar komt. En in het Saminist heb ik dat gevonden: door, door in rituelen, door in ceremonies, door je pad te lopen, door diep te gaan, word je die dingen vanzelf wakker? Dat is niet iets waar je wat aan kan doen. De een heeft zeg maar de wolf en de ander heeft de adelaar. De een heeft het hert en de ander zal de tijger hebben. Als jij als hert bij tijgers komt, zie je niet op je gemak voelen. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Mm -hmm. en Soms heb je een tijger en een hert en het is niet handig om met allebei tegelijk te werken. En daardoor heeft het mij heel veel orde gegeven en de plekken uh, de verschillende energie te leren herkennen en te identificeren. En daardoor al mijn talenten tot ontwikkeling te gaan brengen. Oké, okay. hey, laten we eerst maar even naar de muziek gaan en dan gaan we daarna even naar vision wedergebeurten en, en loslaten van je ego. Hm? Ja, en dat is dan volgens mij Heerling. En dat is Heerling, dat is even een mooie slotsing. Nou, maak jij eens een mooi bruggetje, Richard. Ja, uh, ik ga een mooi bruggetje maken naar het volgende onderwerp, want dat is namelijk nog steeds zwetend. Oké. Okay. En uh, ik, we kwamen net, uit ja, een mooie cd van, van Simon Carfunkel uh, bij je. En toen zag ik ineens Bridge over Troubled Water. Ik denk, ja, die moeten we gewoon even draaien. Dus die gaan we nu draaien. Oké. Okay. over Troubled Water van Simon en Carfunkel. Ik weet niet hoe het met jou uh, is, uh, Mark, maar uh, uh, ja, uit mijn jeugd is dit toch wel een van de hoogtepunten. Hè? Hoe is dat voor jou? Want wij waren allebei zo'n beetje ja, rond dus 15-20. Ja, dat was natuurlijk een uh, moment of een, een nummer waar je in de armen van een geliefde. <laughs> Ik denk dat het 1972 ja. was ongeveer zo ja, uit mijn hoofd. Ja, ja, ja. Ik, ik weet nog goed dat mijn muziekleraar er automatisch hierover kon opwinden over dit nummer. Hoe kwam dat? Uh, Toen de tijd wilde klassiek ork -or -or orkesten nog niet met lichte muziek uh, vermengd worden, dus dit moest apart gespeeld worden. Dus Simon en Carfunkel konden dat niet samen met dit, met dit orkest doen. En daardoor is de laatste tonen, ik zou bijna vragen Herman, de laatste, de laatste tien tonen, de laatste tien seconden nog eens horen. Ik weet niet of dat lukt. Dan hoor je namelijk dat het orkest niet gelijk uh, uh, in toon is met Simon Carvonk. En dat ze dus vals zingen, vals spelen. En dat komt omdat ze nu niet gezamenlijk in één studio wilden zitten. Dat was toen nog. Is dat echt zo? Ja. En hij maakte zich daar nogal druk over. Die, uh, maar goed, dat waren goede herinneringen, goede jeugdherinneringen. Dat is erop veranderd. Nou, beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. We hebben als gast Mark Hoek en Marcus Shaman. En we gaan het nog even, nu dus weet het, uh, afronden. We hebben de healing gehad. We hebben nu nog vision staan, wedergeboorte en loslaten van je ego. Nou, dit zijn nog ingewikkeldere dingen net als healing, denk ik. Maar ik probeer het even op een, laten we zeggen, toch een beetje een, een bijna ja, simpele manier uit te leggen. Wat dat betreft is zeg maar de... De, de hoe, hoe de manier waarop ik zweet ben gegeven, is uh, in de loop der jaren steeds meer veranderd. de eerste periode was het heel erg uh, een, uh, een manier voor processing. Ik had gemerkt dat bij mensen dat de aandacht vaak op hun probleem gefixeerd is. Vandaaruit, als je dan wat aandacht aan die problemen geeft, komt er een moment van opening en dan kan de ziel doorklinken de meeste mensen zijn zo gefixeerd op wat er misgaat... of over hun persoonlijkheid... Maar op het moment dat dat even tot rust komt... komt er een opening... naar die diepere laag. En dat is waar ook vision komt. Want dan herinner je je weer waarvoor je eigenlijk zo op aarde bent. Dan, dan krijgt je leven opeens weer zin. Niet dat het zin heeft in een grote geheel... maar zin om, omdat... Ja, dat borrelt gewoon omhoog. Dat is waar... Heet? je kunt niet gelukkig worden zijn leer je altijd. Je kunt alleen maar gelukkig zijn. Want het geluk is waar je van gemaakt bent en dat is voor mij waar, waar je vision ontstaat want één wordt gelukkig daarvan de ander wordt gelukkig van uh, ja, uh, uh, uh, uh, van zijn werk de ander wil juist dienstbaar zijn de ander wil iets creëren net wat bij je past, dat wordt dan je vision en dat zijn we ergens vergeten dat is ook heel ingewikkeld gemaakt door alle bagage intellectuele bagage die we krijgen maar meestal is het gewoon heel simpel is het iets wat je toch niet kunt laten wat je eigenlijk zo doet en daar dan doelbewust in te worden. Daarin een intentie van te maken. Dat geeft je leven richting en, en diepte. Weet je wat zingeving is? Ja. Wat is, een beetje, wat is de overeenkomst of verschil met zingeving? Uh, uh, ik begrijp niet goed je vraag. Nou, wat, uh, wat is het verschil tussen vision en zingeving? Een Vision is dat je een, uh, de, de, uh, je ziel hoort. En zingeving is meestal dat je je plek weet. Dat je een plek hebt in het bestaan. Hmm. Dat is voor mij een beetje... Dus iemand die zijn plek gevonden heeft in het bestaan... die stelt die vraag niet. Hmm. Je krijgt geen antwoord op die vraag van zingeving. Heeft het leven zin of niet? Meestal komt die vraag voort... dat je je niet verbonden voelt. Dat je je plek niet hebt gevonden. Op het moment dat je plek hebt, verdwijnt die vraag. En dan weet je dat je... Ja. Hoe ik dat bij mezelf altijd denk. Ik, ik testte vroeger toen ik nog in de automatisering werkte... en, en ook op zich een heel goed leven had. Stel ik me altijd voor, doe ik het goed en dan stel ik me voor dat ik opa was en dan, aan mijn en dan mijn kleinkind zou vragen opa, heb je een goed leven gehad? en dan eerlijk ja te kunnen zeggen dan voel je waar het knaagt want tegen je kleinkind hmm. kun je natuurlijk niet liegen en er knaagde altijd iets hmm. en ik heb pas geleden hè, want ik heb nou een zoon van 10 of van 11, bijna en toen viel me op dat ik die vraag niet meer had die stel ik mezelf niet meer en toen dacht ik, hey, ik leef het leven, ik leef mijn droom ik leef wat ik, aan het, wat ik wil doen Mm -hmm. dat is niet altijd makkelijk. Dat gaat natuurlijk met ups en downs. Maar. En dus ik heb mijn plek gevonden. Dus jij leeft je vision? Ik leef mijn vision. En ik, leef, en, ik heb, en ik heb een zinnig leven. Ja. En heb je die vision dan opgedaan. Vooral in de zweethoed? De zweethoed heb ik mijn plek gevonden. En mijn eerste vision kreeg ik echt met trans dansen. Mm. Oké, okay, dus het, dat, dat is echt een, uh, dat was, ja dat is, daarom zijn die twee dingen eigenlijk een centraal thema in mijn, uh, in mijn werk, in mijn praktijk. Ja, dus daar nou, komen ook nog met transdansen ja. uit, maar je kunt, dus, je kunt wel een visioen krijgen bij een zweethut. Heel verdiept in, in, de, in ja. de Mag ik een <coughs> beetje een domme vraag stellen, maar zweethutten, is dat puur mannelijk, ik bedoel, of is het ook uh, mannen en vrouwen? Uh, Klinkt is een uh, stoer, ik, bedoel ik. Ja, ja, nee, <laughs> ik, ik snap dat heel, heel erg wat je vraagt. Nee, het is natuurlijk uh, het is een, een, een tool, het is een, een stuk gereedschap, een zweethut. En da, ja, ik ben wel voor een heel praktische. En dat kun je op heel veel verschillende manieren inzetten. <coughs> en het is dus zo: je hebt mannenhutten, je hebt vrouwenhutten, je hebt gemengde hutten. Dat hangt een beetje vanaf wat je. Ja, wat je in beweging wil zetten. Okay. En wat ik zeg, in het begin was het heel veel processing gericht. Toen is het heel erg geweest op transformatie, op verdieping. En de laatste tijd ben ik heel erg meer gericht op visioenen, Dus dat je in trance gaat en dat je dan in de niveau van trance stijgt... totdat je, ja, uh, ja, zeg maar visionen kunt krijgen. Hmm. En dat hangt af van ook van de behoeften van mensen natuurlijk. En daardoor zijn ze wat, uh, ja, ja, het is gewoon een hele andere sfeer. Hey, we gaan even naar de volgende, dat is wedergeboord... Dus dat, kan, dat, kun je ook, dat ontstaat ook uit uh, zwetert. Ja, ik denk dat soms als je in het dagelijks leven uh, uh, uh, verwikkeld bent geraakt, dan vergeet je wel eens uh, waarvoor je het allemaal doet. Dan word je opgeslorpt, wordt al je aandacht opgeslorpt in, in door de dagelijkse bezigheden. <coughs> en door dan een moment van bezinning in te bouwen, dus door je helemaal terug te trekken uit het dagelijkse besteden, weer contact te maken met, met je ziel, met waarvoor je leeft. Uh, moet je dingen loslaten. en Dan komt dus ook de dood van het ego bij. Dus dan moet je soms oude gewoontes. Oude dingen opgeven. Oude dingen waar je jezelf voor ziet, Dingen waar je trots op bent. Je zou kunnen zeggen. Hetzelfde als met je teddybeertje. Daar heb je heel lang aan vastgehouden. En op een gegeven moment word je te oud. Hmm. En dan, dan moet je je teddybeer loslaten. En dat is. Het is ook een beetje ster dus sterven dus hè. Ja dat is echt een sterven. Sterven en geboren worden. En dan kan de nieuwe. De volgende stap. zeg maar Van, van je kindertijd naar je tienertijd. En daar kan een zweetertje heel erg bij helpen. Ja, Om okay. de totaalheid te voelen. En dan afscheid te nemen. En dan geboren te worden in, in een nieuwe fase van je leven. Van hey, laten, je we het, laten we daar even bij. Even heel kort nog loslaten van je ego. Laatste. Dan sluiten we het zweetuit af. Ja iedereen weet bijvoorbeeld dat zo'n teddybeer voorbij is. Maar kan hem dan niet loslaten. En dat is een stukje dood van je ego. Want je ziel wel verder. Die wil groeien. Oké okay, dus het sterven is eigenlijk ook maar een beetje sterven. Maar dat kan ook in een relatie. Je weet zeg maar van in je relatie het is voorbij maar het heeft te veel implicaties te veel dingen en dan moet je even sterven hè? dus dat loslaten voordat je het nieuwe okay. weer door laat gaan nou dankjewel, dit was de zweetut we hebben anderhalf uur zweetut gedaan, dat was niet gepland ja, maar we hebben wel zo'n een beetje het hele shamanisme ook uh, langs uh, horen komen het, na, het volgende, na de volgende muziek gaan we naar uh, Transdance, gaan we eens kijken wat, wat dat is oké, okay, volgende muziek dat is uh, een prachtig nummer ook weer van uh, Simon Garfunkel uh, tijdens deze uitzending is aan, aan het licht gekomen de uh, uh, Crowleys uh, Alastair Crowley uh, met hekserij uh, uh, het beest 999666 uh, we hebben Vivian Crowley en die heeft een prachtig boek geschreven dat heet je schaduwkant belicht en dat gaat eigenlijk min of meer over de schaduwkant waar Mark het ook over gehad heb. en je hebt Jeanette Crowley, en Jeanette Crowley dat is een Amerikaanse dame die uh, 9 mei aanstaande ...in Haarlem komt voor een lezing... ...en dan uh, gaat zij uh, channelen... ...en over haar nieuwe boek vertellen... ...en haar vorige boek is... Uh, ...De Adelaar en de Condor... ...en de Adelaar en de Condor is een... ...prachtig boek wat ontstaan is... ...wat ik niet wist door de veren van de vogels... Want het is zo dat indianen... ...die hebben hun tooi op... ...en ik dacht dat ze gewoon een mooie veer vonden... ...en dat dan op hun hoofd zetten... ...maar het staat symbool ergens voor... ...en als je dus een Adelaar en een Condor veer... ...aan je tooi mag hebben... Het, is, het zijn twee vogels die elkaar niet uit kunnen staan. Ze hebben allebei hun eigen territorium. Dus als je ze kunt samenbrengen, dan heb je een vredesmissie voldaan. En dan heb je dus twee stammen bij elkaar gebracht zonder bloedvergieten. En dan mag je dus de adelaar en de condor op je hoofdtooi hebben. Dus die opperhoofden die veel adelaars en condorveren hadden, die waren goede bemiddelaars. Um, ja, wat gebeurt er als de condor uh, voorbij komt? Ja, dan krijg je al condor pasa. Simon en Calvin Cook. yes i would if i could i surely would. Jij zei, wat een mooi nummer. Hè? Waarom? Waarom? Uh, omdat het zo het hart raakt. Ik vind dat met die Zuid-Amerikaanse klanken, daar zit een, een soort melancholie in. Maar ook een, een diepte die ik, uh, ja, waar ik zelf een vorm van herkenning heb. Of waar ik me mee verbonden voel. Mm -hmm. Daar vind ik het zo mooi. Ja, mooi. Ja. Ja. Hey, we gaan naar het uh, volgende onderwerp. Uh, nou ja je bent shamaan. Je bent en een van de dingen die bij het hoort naast zweten dat is de, de, de, de transdance en nou ik heb het geluk gehad dat ik dat regelmatig bij jou kan doen gelukkig vertel eens wat wat is het? Transans is uh, natuurlijk in zijn uh, oorspronkelijke vorm uh, heel oud. Dat uh, is iets wat je in alle culturen uh, vindt. Degene die de vorm van transans die ik geef, heeft uh, genitieerd Frank Nataal. Die had eerst allerlei oosterse dingen gedaan, daar miste hij iets in. Toen is hij op zoek gegaan naar dingen, die, uh, uh, ja, naar dingen die voor hem zinnig waren. Toen is hij ook bij shamanisme uitgekomen. Het, het grote verschil wat ik daar straks al zei voor hem was ook van het, het gaat niet om naar het licht te gaan, om het licht naar aarde te brengen. En een van de dingen die daarbij komt is dan hoe doe je dat je licht naar aarde brengen. En eigenlijk is dansen, dansen is een van de manieren om... ...je ziel door te laten klinken. Maar dit is al van waar heb je het voor nodig? Hè? Van wat, okay, wat bereik je ermee? Maar wat, vertel even wat je doet, wat zie je? Hij heeft wat, wat nou, nou, dat een... in een modern jasje gedaan. Mm -hmm. hè, want normaal dansen ze om het kampvuur. Nou, dat doen we dan niet meer. Jammer. Maar we dansen... Ja, dat is wel Zelfs jammer. niet om een, om een kaarsje. Nee, dat zetten we in een hoekje. Ja. <laughs> maar we dansen met een blinddoek op. En een blinddoek is heel belangrijk... Uh, ...praktisch gezien, omdat dat ons vrij maakt. Want bij ons is dansen heel vaak... ...een, een uh, sociaal gebeuren. Dus van zie mij dansen of kijk juist niet... Hè. Maar er zit heel veel lading op voor dingen. En door zo'n blinddoek om te doen, ben je eigenlijk helemaal vrij. Kun je bewegen zoals je wilt? Je kunt, je kunt schaamteloos je bewegen. Schaamteloos bewegen. Ja. En helemaal vrij bewegen. Uh, daarnaast is er natuurlijk de muziek. Hey, de muziek is uh, zijn vaak uh, wereldmuziek. Of uh, in ieder geval ritmische muziek. De, het gaat niet zozeer om de melodie. Maar door het ritme krijg je dat op een gegeven moment de tijd verdwijnt. En dan kom je in je eigen tijd. He, door de blinddoek verdwijnt de ruimte, dus je komt in je eigen tijd, in je eigen plek. <coughs> en ja, dan krijg je op een gegeven moment dat je door die lagen heen kan gaan. En een tijdje gedanst hebben, ga je lekker liggen, kan alles nog doorwerken en dan sluit het af in een rondje. Het is natuurlijk uh, bizar dat het geblinddoekt gebeurt en dat er dus geen botsingen zijn. Want Ik heb zelf transdance gedaan in Vindhoorn, ja. geblinddoekt. En ik ben tegen dus niemand aangelopen, ik vind het nog steeds een mirakel, want iedereen was geblinddoekt, iedereen bewoog, mensen gingen zitten, mensen gingen staan en geen botsingen. Nou bij mij botsen ze wel af en toe <coughs> en dat is op zich ook helemaal niet zo erg, want als je echt in, uh, in de beweging zit en je botst een beetje is dat niet zo heel erg. Wel als iemand heel wild dans en iemand anders dans heel zacht. Dan, uh, dan zijn er altijd begeleiders die zorgen okay. dat de mensen elkaar geen zeer doen. En daarom wordt de ruimte ook afgebakend met matjes. Zodat je als je op een matje stapt dat je weet dat je niet tegen de muur aan loopt. Okay. <coughs> wat dat betreft is deze vorm van trance anders dan wat mensen vaak denken met trance. Is dan zeg maar dat je dan helemaal verdwijnt en dat je wordt overgenomen. Dat is hier niet de bedoeling van. Ja, dat is dat procession trends wat meer zeg maar, met, uh, ja, met Afrikaanse culturen wordt uh, geassocieerd. <coughs> ik denk dat daar onze westerse mindset uh, is, is, dat veel te spannend voor. Dat ja. trekken we niet. Ik heb dat zelf wel eens één of twee keer beleefd. En dan is het wel heel interessant, maar dat is niet de bedoeling van Transland zoals ik die geef. Oké, okay, dit, dit is wat het is. Hè? Dus ja, met, een blind, dance, met een blinddoek in een ruimte onder begeleiding van jou. En dan je helemaal kunnen laten gaan. Dat, dat is wat het is. En waarom doe je het? Um, ik was al, heel, al een hele tijd bezig met shamanisme. En dat heeft me heel veel gebracht. En op een gegeven moment liep ik ergens tegenaan. En toen ben ik met Transans begonnen. En dat heeft me toen heel diep geraakt. <coughs> ik weet nog, ik, deed, ik had daarvoor al een paar keer transstands gedaan. En dan... Met, je danst met een intentie. Om ergens naartoe te gaan. En ik dacht. Ik dans altijd voor. Nou ik wil naar de sterren toe. En dat was allemaal prachtig en mooi. En toen dacht ik van. Een keer van. Nou weet je wat. Laat ik eens dansen. Want dan rijden gewoon het tweede chakra. En dat heb ik geweten. De pleurens brak uit. En. Ik heb daar toen een jaar over gedaan. En op een gegeven moment viel dat. Ja. viel heel veel dingen van mijn leven op een plek. Ik heb toen heel veel vrouwenstukken. Ik ben natuurlijk een man. Dus ik, ben, ik heb toen heel veel vrouwenstukken gedacht Dat was natuurlijk heel vreemd. En heel. Heel moeilijk voor mijn hoofd om dat te begrijpen. Maar door diep in trance te gaan, werd dat allemaal vanzelf wakker. En daar heb ik toen ook mijn eerste visioen gehad. Dat ik zag van, nou ja, dat was de aarde afdalen met de slang. Ging ik toen in allerlei lagen van de aarde en kwam ik bij het hart van de moeder aan. En dat vertelde ik nu heel luchtig, maar dat was heel diep en heel emotioneel. En heeft toen heel veel heling gekregen. En door die hele vrouwelijke kant te kunnen omarmen, uh, kon ik voor het eerst mijn mannelijkheid echt voelen. Hmm. En dat was zo'n heen Dat dacht ik, nou dat wil ik met iedereen delen. Ja. Dat, dat is voor mij mijn ding. En dat samen met de zweetut wat me een plek op aarde gaf. En dat gaf me richting. Uh, ja, dat is wel mijn bron van uh, inspiratie. En uh, mijn passie voor mijn werk geworden. Hmm -hmm. Dus hmm. Um, wat jij er eigenlijk vooral aan hebt, is dat die trance... He, dat in trance gaan ja. die, die visioenen. Ja. Dus het dat... verschil met trance dansen en met andere vormen van trance is dat trance ontstaat eigenlijk doordat energie gaat stromen. Dan kan je openklappen. Je kunt dat met een trommel doen. Maar vaak zit er ook informatie in ons lichaam opgesloten die door het dansen in beweging komt. Dus je, je kunt makkelijker in diepere lagen komen. En soms is het ook moeilijker om dingen over te slaan. Natuurlijk in iedere, hè, als je ergens ervaren wordt, kun je daar ook weer trucjes in verzinnen. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Of dat, dat is aan jou, dat moet je zelf weten. <coughs> maar transdans, en het is extatisch. Het, het fijne van dansen vind ik, is, is dat je er, uh, ja je kunt er zo gelukkig van worden. Hè, door gewoon te bewegen, te dansen, vrij te zijn. En het is dus heel erg leuk om te doen. En hoe, hoe lang uh, duurt zo'n transdans bij jou? Een transdans duurt ongeveer, het zelf duurt ongeveer anderhalf uur. Ja, weet je wat nou de nadeel is? Dat vind ik zelf. Ik ga als een, als een waanzinnige altijd van start. Ja. En na een half uur dan, dan, ja, dan, weet je, dan ben ik echt op, op, op topsnelheid. Hè? De vijfde versnelling uh, ben ik aan het dansen. En een beetje, dan, dan ben ik als een beetje... Nou, dat moet ik echt heel rustig aan doen. Um, dat vind ik bijna een nadeel. Hè? Zelf van jeetje. Dat, uh, want het ja, dat, dat eerste half uur voelt dan ontzettend goed. Maar ja, daarna dan ben ik een beetje aan het aanpruttelen nog. Hè? Dat, uh, de laatste uur. En uh, nou, vind ik, dus, ja, ik, ik weet niet of dat ook... Uh, um, als je dat, of je dat los kunt laten. als je dat veel langer doet. Dat, uh, dat heb ik geen idee van. Maar nou, kijk. Het is een, een tool voor transformation. Het is een, een, een hulpmiddel om je te ontwikkelen. En de een dan zo en de ander dan zus. En het, het in beweging komen is eigenlijk de energie eh, te laten stromen. Maar ik vaak zie als mensen na een poosje dansen moe worden, dan is het vaak omdat je over iets heen danst. Kijk, bij je te van zelf. Wat je over iets heen dat ik <coughs> iets eh, niet aan aanga? Ja. Um, dat wil ik niet zo direct zeggen, want dan moet je pers persoonlijk in gaan kijken. Ja, Kijk, het idee ja, maar... wat we die avonden doen is dat iedereen <coughs> kan gewoon. ...krijgt de ruimte om zijn ding te doen... ...en verder wordt er geen commentaar gegeven. Mm -hmm. Als mensen ergens lang tegenaan lopen... ...en zullen dan er wat meer over weten... ...dat kan, dan ben ik er ook voor... ...en hè, dan kan ik uh, genoegzinnige dingen over zeggen... ...maar we willen het heel veilig houden... ...en de confrontatie is tussen jou... ...en je eigen spirit. Mm -hmm. en, en de duisternis van de blinddoek... ...je gaat jij ceremoniële ruimte in. Maar wat ik vaak zie... Als, uh, ...laat ik het zeggen voor mezelf... ...wat ik heb gemerkt... ...dan ga ik over... Ergens overheen dansen. En ik vergeet, het leven is een cirkel. Dus als je geeft, moet je ook kunnen ontvangen. Mm -hmm. En als je moe wordt, ben je vergeten in te ademen. Ben je vergeten je te laten dragen door de aarde. Okay. Dat doen we meestal omdat we uh, ja, iets willen domineren. En of dat dan iets is wat je aangaat. Of controleren, domineren. Ja. En dat is dan verder aan jou om dat uit te zoeken. Waardoor dat precies komt het fijne wat ik zelf vind... op een gegeven moment verdwijnt de muziek... en dan dans ik mijn eigen ritme. En soms okay. is dat helemaal uit de maat. Soms dans ik rustig terwijl de muziek druk is. Soms druk ik wild terwijl de muziek rustig is. Hmm. En dan kom je in je eigen tempo... en dan laat je eigenlijk het lichaam zijn gang gaan... en zijn eigen verhaal vertellen. Hé, hey, wanneer krijg je nou gemiddeld genomen... want dat is natuurlijk voor iedereen anders... dat snap ik allemaal... maar wat gemiddeld genomen, als er iets over te zeggen... is je eerste visioen? Dat zou ik niet weten... Want jij krijgt het na een jaar, begreep ik? Nou, na nou, al die zweetutten, dus voor mij. Ik was ja. echt een hopeloos geval. Ik was zo vierkant. Ik had in de computers gezeten. Nu, nu kijkt je ook heel hopeloos. Maar ja, ja, dat was echt uh, dat het <laughs> ooit gelukt is. Ik ben nog steeds dankbaar voor het geduld van al mijn leraren. Dat ze mij uh, steeds maar toch weer uh, recht hebben gezet. <coughs> ik denk dat het heel, heel veel met je emotionele lichaam te maken heeft. Als ze energie goed doorstaan, dan krijgen mensen heel snel visionen om het te herkennen en het ook waardevol te maken dat is iets wat bij ons heel vaak zegt wat ik net al zei met dat krachtdier ik had een, een konijn gezien ah, een konijn stom, dat telt niet en dat is eigenlijk hoe we heel vaak met onze intuïtie omgaan met onze uh, uh, informatie die we op een, uh, zeg maar op een intuïtieve manier krijgen en dat stuk weer in eigendom te nemen dat erkenning te geven, dat een plek te geven dat is eigenlijk het moeilijkste werk want daarnaast is het ik heb dat ook later als ik dan terugkijk in mijn computerwerk of in het bedrijfsleven alle succesvolle mensen zijn eigenlijk mensen die een vision hadden ja, als hmm. je dan bijvoorbeeld met Apple kijkt Steve Jobs was een visionair type dus dat is iets wat uh, ja wat in de mensen zelf zit en hmm. het is meer het, dat we dat onderdrukken dan dat we dat hmm. uh, oké okay. Hey, nou, dankjewel. Uh, Daar dan, dan moeten we het even bij laten bij Transdense, want we gaan alweer naar het nieuws toe bijna. Uh, waar en wanneer en hoe kunnen mensen bij jou Transdense? Nou, Transdense geef ik iedere week. Dat is uh, iedere maandagavond, begin om half acht. En dat doe ik in het oude belastingkantoor in Haarlem. Dat is op de Surinameweg. En we hebben een prachtige ruimte en dat is uh, wekelijks, of bijna iedere maandag. Ja, dan kun je op de website kijken. Ik heb een website. Dat is uh, www.bearcreek. Hoe schrijf je dat? Bearcreek, dat is het Engelse woord voor uh, beer. B-E-A-R. En creek, dat is een kreeksje. Uh, Bearcreek dus. Hoe schrijf je dat? C-R-E-E-K.nl dus, nou en uh, luisteraars, morgen staat dat ook uh, bij ons bij Uitzending Gemist op de website inspiratieradio.nl Dus uh, mocht u geen pen en papier bij elkaar he, uh, bij, bij de hand hebben dan uh, kunt u dat ook bij ons op de website uh, morgen zien. Hey, en als je dus geen ervaring hebt, dan uh, moet je om half acht uh, aanwezig zijn. Dan krijg je nog een mooi verhaal uh, te ja, horen. Ja, wordt alles jou uitgelegd en dan... Uh... Ja, en dat duurt ongeveer tot half elf. En ik kan erbij zeggen van, uh, er wordt anderhalf uur gedanst, maar daarna is er nog een soort uh, rondje om even lekker te kletsen. En dan heb je altijd heerlijke nootjes en uh, ja, bananen en druiven en uh, lekker thee. Dus dat is altijd een erg genot om, uh, om dat, uh, dat te doen. Even te aarde weer. Ja, ja dat ja, nou, is precies. allemaal spiritelijk ja. erg verantwoord. Ja. En wat, uh, wat kun je nog meer bij jou doen? <coughs> nou, daarnaast geef ik natuurlijk regelmatig zweetutten. Op het moment is dat meer op aanvraag. Dus als mensen met een groep mensen of uh, mensen die ik regelmatig zie en daarnaast heb ik de jaartraining natuurlijk dat is een training waarin mensen van over zeven verschillende blokken uh, beginnen met een energiegewaarwording, waar ze contact maken met uh, ceremonie, met een krachtdier, met het medicijn en daarnaast heb ik nog oefenavonden en individuele sessies natuurlijk en dat werken op, uh, ik geef shamanistische healing, dat noem ik dan uh, terugzingen van de ziel en ik geef transformatiemodellen, ja. uh, coachinggesprekken zeg maar Oké. Okay. Nou, uh, Mark, um, ja, ik vind het ontzettend leuk dat ik jou uh, lekker aan de, hier aan de microfoon heb uh, kunnen krijgen. Um, dit is een beetje een, uh, een van de laatste uitzendingen, want uh, wij, gaan, uh, wij gaan stoppen met Inspiratie Radio voor deze, voor deze zender. We gaan door als internet uh, uitzender. Dit is de 98e uitzending. We gaan door naar uitzending 102 en dan stoppen we en dat is eind juni. Dus uh, bijna met een melanchol melancholiek gevoel stoppen we stoppen hiermee. Maar ja, het kwam vooral omdat we het echt allemaal te druk hebben om dit er nog uh, bij te... Hé, hey, hartstikke bedankt. Jullie ook bedankt. En, uh, en alle goeds. Nou, we gaan uh, afronden Mark, heel erg bedankt voor deze uh, uitzending en uh, nou, ik vond het heel leuk dat je er was en heel veel succes met je praktijk en uh, ik hoop je nog vaak te zien bij uh, Transdance en VU en de natuurlijk. Herman, heel erg bedankt voor de techniek, graag gedaan de volgende live uitzending is op zondag 20 mei op 2012 en wordt gepresenteerd door mij. En dan hebben we Marian de Haan. En deze uitzending is op de vaste tijd van 7 tot 9 s avonds. En het onderwerp van die uitzending is het Spirituele Festival Open Up. Wat van 25 tot en met 29 juli wordt gehouden in Baarlo in Limburg. En daar ben ik zelf ook een van de co-creators zoals dat zo mooi heet. Tot dan wordt deze uitzending op zondag 7 en op woensdag 8 uur s avonds herhaald. Ook kunt u vanaf morgen deze uitzending beluisteren bij Uitzending Gemist op onze site inspiratieradio.nl. Wilt u onze wekelijkse nieuwsbrief ontvangen voor de, nou, de komende vier uitzendingen. Maar daarna gaan we overigens door. Want we gaan uh, door met internetradio. Uh, en dat heet dan ook inspiratieradio.nl. En dan gaan we ook nog met hetzelfde concept door. Dus we gaan dan ook gasten ont, uh, ontvangen. Alleen we gaan het dus niet meer via ZFM uitzenden uh, En ik uh, en Herman stappen er allebei ook uit. wegens dus ja. is tijd, uh, tijdgebrek. Maar wilt u dus deze twee weken dus een nieuwsbrief ontvangen... ...waarin we de gast van de volgende uitzending aan u voorstellen... ...ga dan naar www.inspiratieradio.nl en laat uw mailadres achter. Wanneer u iets kwijt wil aan ons, stuur dan een mailtje naar redactie.inspiratieradio.nl Nou, na het nieuws kunt u nog luisteren naar de New Age muziek van Peaceful Radio... ...samengesteld en gepresenteerd door Benno Veugen. En zit ik even te kijken... Her uh, Mark, heb jij nog in, voor één minuutje een kort... Uh... <coughs> Iets wat je stichtelijk ja, aan de gebruikers kan ik, ik heb zitten denken over wat ik graag zou willen meegeven of een van mijn uh, favoriete korte verhaaltjes, wat ik graag vertel in de les. <coughs> is dat heel veel mensen, wat ik heb gemerkt, die, die zitten te wachten. Die zitten mm -hmm. te wachten op toestemming om te gaan leven. En ik stel dat altijd voor dat als een kind dat gevallen is met zijn fietsje. En, wat, en dan gebeurt er iets heel wonderbaarlijks. Als een kind gevallen is met zijn fietsje, dan gaat hij met zijn fietsje aan de hand naar zijn moeder om te zeggen dat hij gevallen is. En pas bij zijn moeder gaat hij huilen. Ja. Nou, wij vroegen, zeiden ze: ah, ah, zie je wel, dat deed dan geen pijn. Hè, als kinderen onder elkaar, want je houdt pas bij je moeder. En daar heb ik jarenlang over nagedacht hoe dat dan nou precies in zijn werk gaat. <tus> Het punt is namelijk: je hebt wel die pijn, maar pas bij je moeder, bij de aarde, kan die energie in je hmm. lichaam inkomen. Dan kan het verdriet loskomen. Hmm. En zolang dat niet gebeurd is. Blijven we wachten. En kunnen we niet meer fietsen. En als je het fietsen ziet voor, voor je levenslust. Voor het plezier. Zie je nog heel veel mensen wachten. Nou. Dus mijn, ja, mijn inspiratie. Wat ik mensen graag wil hoop Houd met wachten. Stap weer op je fietsen En ga weer leven. Mooi. Nou, ja. dankjewel. Aho. Aho. Nou, wij zijn...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 ...van ZFM via de kabel op 104.5 en in Ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De socialist François Hollande is de nieuwe president van Frankrijk. Om 8 uur sloten de stembureaus en direct daarna werden via de Franse TV de eerste exit polls bekend... Die geven Hollande bijna 52% van de stemmen en de huidige president Nicolas Sarkozy blijft steken op 48%. Binnen een half uur verscheen Sarkozy op de televisie om zijn nederlaag toe te geven. Hij zei dat hij Hollande heeft gefeliciteerd met de overwinning. Ook bedankte hij de mensen die op hem gestemd hadden. Sarkozy zei dat hij als enige verantwoordelijk is voor de nederlaag. Frankrijk krijgt met Hollande voor het eerst sinds 1995 weer een socialistische president. Hollande heeft zich de afgelopen tijd afgezet tegen het strikte bezuinigingsbeleid dat aan de Eurolanden is opgelegd. Sarkozy steunde dat beleid wel. In Griekenland zijn de parlementsverkiezingen uitgelopen op een nederlaag voor de regeringspartijen Nieuwe Democratie en PASOK. De conservatieve en socialistische partijen zijn door de kiezers afgestraft voor de zware bezuinigingsbeleid.